Wordt het goed? De Double Cheeseburger voor 2,75. Check de app en mis hem niet. DeBanensite.nl Vacatures van werkgevers. DeBanensite.nl Keukenkopers, opgelet!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 De hypotheekmarkt is vorige maand flink gekrompen. In een jaar tijd is het aantal hypotheekaanvragen met bijna de helft gedaald. Vorige maand ging het nog om 31.000 aanvragen. Er blijkt het cijfers en er worden vooral een stuk minder hypotheken afgesloten. Wat waarschijnlijk samenhangt met de gestegen rente. Justitieminister Jezus noemt het terughalen van 12 Nederlandse IS-vrouwen en hun 28 kinderen nodig. Omdat zo wordt voorkomen dat ze zonder proces naar Nederland komen. Dat risico dat wil ik niet nemen, zegt ze bij de NOS. Op het moment dat je zegt, ik haal ze niet terug en de rechter beëindigt de straf... Dan kunnen we ze niet meer in de gevangenis zetten. Dan kunnen we ze daar na de tentie niet meer in de gaten houden. Ze heeft gekeken of ze de Nederlandse nationaliteit kan afpakken van de Syriëgangers, Maar dat is niet mogelijk. De Turkse president Erdogan praat de komende dagen met Rusland en Oekraïne... over die stuk gelopen graandeal. Volgens de Turkse minister van Buitenlandse Zaken moet het lukken om er samen uit te komen. Rusland zei de deal zaterdag eenzijdig op. Maar intussen vertrekken er nog wel gewoon Oekraïnse graanschepen. Het weer van weer.nl kas op zon aan de kust wat regen.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 Dan het verkeer voor dit moment de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 minuten. A12 van Arnhem-Oberhausen tussen Velper Broek en Zevenaar, 12 minuten. En de A326, Bankhof Wiegen. voor Biegen oost vanuit Beningen. Daar is een vrachtwagen met pech op de weg. Gestrand, 9 minuten extra reistijd. Flitsers, die kom je hier tegen bij Muiden richting Naarden, de A1 bij 13,4. A1 verderop, Hengelo richting Duitsland, bij Deurningen bij 163,7. Bij Amersfoort vanuit Barneveld op de A1 bij 48. Dan de A2, Den Bos eindhoven bij 122,9. Richting de Nieuwmeer de A10 vanuit Diemen bij Amsterdam-Duivendrecht bij 14,5. A27, Utrecht-Gorkum bij 69,4. zwolle Meppel de A28, opgepast bij 114,5. En Leeuwarden hardingen de A31, opgepast bij 30,8. Hey, binnen nu en een minuut. En Rieke als Armin van Buren en Sigala, ze komen eraan voor je. Combineer je energie, internet en sim-only gewoon bij één partij. Dat is wel zo makkelijk. Ga naar budgetthuis.nl en profiteer elke maand ook nog eens van combikorting. Budgetthuis, alles onder één dak. Bij IKEA snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken. Zo hebben we een ruime collectie wanddecoratie... waar je heel gemakkelijk je muur wat minder muur mee maakt. IKEA, een wereld aan ideeën. Onbeperkt data en bellen, nu zes maanden voor 10 euro per maand. Budgetmobiel van Budgetthuis.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 Zo, nou gaan we dat mooie weer eens even evenaren met de playlist van 538. Erik Iglesias onderweg voor je. Dean Lewis komt eraan. En eerst Sigala.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 to the heights, so scared of coming down I go out losing my state of unknown. uit de verpakking de nieuwe 58 Dance Mations afgelopen vrijdag. Het is de nieuwe van Armin van Buren, onze collega met de Zweedse singer-songwriter Philip Strand. Roll the dice bij 538. Hey welkom bij 538. en welkom in november nog 53 dagen tot kerst zie ik op de scheurkalender hier in de studio. En het is ja de maand dat de sint voet aan wal zit. ook speculaas, sangria smaak zijn. Ja dat is wel een beetje de vibe, net als je nu naar buiten kijkt, toch? de Michel komt eraan zo. Yo quiero acabar todos esos besos Ik te quiero dar. A mí dat no me importa que duermas Want ik weet dat que sueñas con poderme ver, mujer que vas a te ver. si te quedas o te vas, si no no me busques más. Si te vas, yo Als me voy. Yo te ga acabar Ese sufrimiento. que te hace llorar. A mí Ik no me importa que vivas con él, porque sé que mueres. Con poderme ga mujer, Ik vas a hacer? Decídete.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 We are the people op Radio 538. He, je wordt er echt uh, ja, helemaal mee om je oren geslagen... met films over grote artiesten. Geen straf, want heerlijk om naar te kijken. Bohemian Rhapsody over de band Queen. Rocketman, Elton John, Elvis over het leven van de king of rock'n'roll. En de volgende staat alweer te trappelen. En dat is Better Man, die het krankzinnige... sorry voor dit understatement... leven van Robbie Williams moet gaan vertellen. En mooi detail, er kon geen acteur gevonden worden... die zo goed was als Robbie. En je hoort het hem zeggen, weet je... Ik doe het zelf wel. Volgende maand geeft hij twee concerten in de Royal Albert Hall in Londen. En die zullen terug te zien zijn in die film. Ik heb er zin in. Robbie nu op 538. Dit is Feel. Come hold my hand. I contact living. Not sure I understand.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 much life running through my veins going through waste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 Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl slash internet aankopen. Welkom in de wereld van geen dag hetzelfde. Waarbij het nu meer dan ooit aankomt op echt ondernemerschap. en AMRO denkt in deze tijden graag met je mee... over hoe je financiële ruimte overhoudt om te blijven ondernemen...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 Bereken nu hoeveel jij kunt besparen op freo.nl. Weet wat je leent? Freo. Let op. Geld lenen kost geld. Tijd voor een feestje, want Mora heeft iets nieuws. Air Friday. Het weekend heerlijk starten met Mora snacks. Zoals onze Mora oven en airfryer nacho cheese bites. Dus snack mee met Air Friday. We leven steeds sneller. We halen een koffie voor onderweg. We springen in de auto... We gaan naar de volgende meeting. Maar hoe sneller alles wordt, hoe meer energie we verspillen. En brandstof. Daarom is het goed om te vertragen. Te ademen. Want je bestemming bereidt je toch wel. Tank en vind rust. Bij Esso. Vivit, Lekkere drinkyoghurt met vitamine voor je afweersysteem. Even bijtanken en door. Door van je huis naar je vrienden. Van je ex naar je bestie. Van de gym naar de super. Van online naar offline. De dag is van jou.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 Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel-internet van KPM. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert zakelijk glasvezel gratis. Kijk op kpm.com slash zakelijk. Vandaag een mix van zon, wat wolken en een druppie regen. Temperatuur rond de 17. Morgen, woensdag, zonnig en een graadje op 15. Zo, dat was je werelddate op 538 van Weer.nl. Nu door voor je naar het verkeer. Flitsmeister heeft alleen maar vier files gespot. En dit zijn ze. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld. 11, Arnhem Oberhausen de A12. Tussen Velperbroek en Zevenaar 9. Gorkum Riddenkerk voor Hardingsveld Giesendam. Dat is de A15. 18 minuten bij je reistijd optellen. En je bent wat later door een vrachtwagen met pech via de A326. Bankhoef Wiegen is dat. tussen Bankhoef, sorry, Beuning en Wiegen Oost 8 minuten bij je reistijd optellen. Flitsers twee keer de A1 richting Naarden. 13.8 en richting Amersfoort 48. Athene-Bos Eindhoven bij 122,9. De A27, Utrecht-Gorken bij Houten, 69,4. En velo eindhoven de A67, pas op bij Gelderop. Ze controleren op snelheid bij de paal 27,3. Hé, hey, goede reis. Jouw hits, hoor je op 538. Jax Jones en MNIK. &E oh Benson Hé, hey, wij zijn Rondé.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 take the wall so out of focus zijn EN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 behoort tot de categorie artiesten die achterna worden gezeten, maar bij hem heeft het uh, gelukkig een hele leuke reden. Er nam een docu over hem gemaakt en die zal vast wel op een gegeven moment te streamen zijn bij uh, Prime of bij Netflix. Ja, op dit moment zijn ze nog volop in gesprek over wat er wel en niet in de documentaire komt. Maar zodra die uit is, dan word je dat hier bij 538. Ja, er zijn natuurlijk ook artiesten die vanwege vervelende dingen gevolgd of vervolgd worden. Shakira bijvoorbeeld, hè. Had ik nog steeds een zelfstraf boven het hoofd vanwege het wegsluizen van miljoenen voor de belastingdienst. Ik, ik kan daar echt niet tegen tegen dat soort mensen. Nee, die belasting niet betalen. Ik wil echt mijn 23 buiten kinderen niet in zo'n wereld laten opgroeien. Schrikkelijk. Heb je een dinsdagdip? Nee, rot op. Nou, daar gaan we wel even wat aan doen. Medusa. Vind je die leuk?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 Since I came, I'm my, my mama. Thinking God, Daddy never would condone. Prove wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can't join? It, it, these niggas don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside a nigga that ain't tried. te Luisteren valt, maar dat je dan gewoon net kiest voor ons. Dank je wel daarvoor, dat vinden we tof. 538, je hoorde Lil Nas X en nu met Dusa en Bad Memories. bad memories. Ping, die hoort op het eind. Die heeft uh, meegeschreven met deze track. Adam Lambert je hem. What do you want from me? Mark Le Brandt hier. Goedemiddag en welkom bij 538. Hey, uh, mocht je zometeen uh, tanken, pas goed op. Pas goed op. Ja, want daar zit iets leuks in. Als je het namelijk doet volgens de regels van 538... kan het je een maand lang gratis tanken opleveren. Als je zometeen gaat tanken. Hey, hoe dat nou zit, dat vertel ik je straks. En uh, Jeffrey, hey, leuk dat je luistert. Jeff, die appt al oh, dat nummer van Lilnaal 6. Heerlijk, dankjewel, 538. Nou, staat genoteerd. Jeff, hij was speciaal voor jou. Uh, Linde, die zegt, hey, die dance-mash. Ik ben er helemaal weg van, van Claude, Ja, dat is de favorite. La-da-da. -da. Nou, die komt er ook zo meteen aan. Verder de script bij 538. En nu Shepard. Dit is Learning to Fly. We used to be able to dance on the table With but stars in our eyes Where well, we'd make believe and with all Our dreams we would color outside of the line That voice deep inside us is trying to remind us what it means to be.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 Voor precies €53,80 en stuur je bon in via 538.nl/acties. Kom jij live in de uitzending bij de 538-ochtend of de 538-middag met Frank? Dan win je één maand gratis tanken bij Argos-tankstations. Check alle info op 538.nl/acties. De superdeals van T-Mobile zijn super limited omdat ze super goed zijn. Dus wees er snel bij, want ze zijn ook super snel weer weg. Zo is de Oppo Reno 8 Pro nu super scherp geprijsd en krijg je bij onze 10 en 20 gigabundels de eerste.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 Bijna alle kinderen die door het toeslagenschandaal... ergens anders moesten gaan wonen, zijn nog steeds niet thuis. Een team dat ruim 200 kinderen bijstaat... heeft er na ruim een half jaar pas zes herenigd, zegt minister Weerwind. Daarnaast hebben slechts acht uit huis geplaatste kinderen... weer contact met hun ouders. Spoorvakbonden hebben kritiek op het plan van de NOS... om kantoorpersoneel in te zetten als treinconducteur. Ze vinden dat de NS het werk van een conducteur onderschat. De bonden vragen zich bijvoorbeeld af... hoe kantoorpersoneel omgaat met agressieve reizigers en of ze weten wat ze moeten doen als een trein ontruimd moet worden. Minister Yasielges verdedigt het besluit om 12 Nederlandse IS-vrouwen... en hun 28 kinderen uit Syrië terug te halen. Doet Nederland niks, dan bestaat de kans dat ze uit beeld verdwijnen, vertelt je, vertelt je Silgus bij de NOS. Ze dus zijn mensen met een Nederlandse nationaliteit en op het moment dat je zegt ik haal ze niet terug en de rechter beëindigt de strafzaak, dan kunnen ze gewoon dit land binnenwandelen. De minister heeft nog gekeken of ze de Nederlandse nationaliteit om kon afpakken, zodat wij niet meer verantwoordelijk voor ze zijn, maar dat is niet gelukt. Het gaat niet goed met de zeehonden in de Waddenzee. Nederland, Duitsland en Denemarken hebben allemaal minder pups geteld. Hun aantal nam alleen al bij ons met bijna een kwart af... en er zijn ook veel minder volwassen dieren. Wetenschappers denken dat de populatie aan zijn limiet zit. Daardoor kan niet iedere zeehond genoeg eten vinden. Tot wat, het 538 weer. Kans op zon, aan de kust wat regen. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden een bui en het koelt af tot 10 graden. Morgen zon, minder wind en iets frisser. En voor het weer in jouw regio ga Yes, Joost, dankjewel. Dan verkeer op 538. A1 Amsterdam Apeldoorn tussen voor Noord en Barneveld 13 minuten. A4 Amsterdam Den Haag voor Nieuw-Vennep vanuit Rijssenhout 9. A12 Arnhem Oberhausen tussen Velperbroek en 7 Zevenaar 11. Hoek van Holland Gouda voor Rotterdam Centrum de A20. 6 minuten bij reistijd optellen. En verderop tussen Krooswijk en Terbrechtseplein ook 6. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 13 minuten. Dat komt door een pechgeval. En dit zijn de controles de A2 richting Eindhoven bij Vught bij 122,9. Dan bij Houten vanuit Utrecht richting Gorkum de A6.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 Shop waanzinnige deals tijdens de Weekamp One Have Days. Zoals korting tot 500 euro op banken en boksprings... en tot 50% korting op woonaccessoires. En bestel je vandaag, dan heb je het morgen in huis. De Weekamp One Half Days. Laat maar komen. Etels gaat helemaal los met megakortingen op heel veel producten. Zoals nu veel Nivea 1 plus 1 gratis. En maak kans op een driedaags verblijf in Disneyland Parijs. Ook op etels.nl, Liefs, Etels. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Parship. De nummer 1 in serieuze relaties. Yes, vangen al die lekkere 538-hits. Voor de dinsdagwerktag Nathan Dahl komt eraan de script. topic. En dit is Lewis Capaldi. Jouw hit is jouw, jouw 538. Radio 538. Drei zekken, nites are long. Two years and still you're not gone.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 'Cause I'm not To grey my heart is still your place, babe. Guess I still feel the same. No, you can't stand my face. Some stars you can't erase, babe. Guess you still feel the same. Well, I take all the vitriol, but not the thought of you. It's seven and nine, keep on counting. Je je nog, drie jaar geleden bij The Voice Kids was daar een jongen uit Enkhuizen... die blies echt die complete jury weg met zijn versie van Stromae, Papa Houté. En ja, dat is hij dus, Kloot uit Enkhuizen. Ja, inmiddels drie jaar voorbij, dus 18 is hij inmiddels. En hij scoort gewoon een waanzinnige hit en dus ook de 538-favorite van deze week. Je hoorde La La La op 538. Hey, ja, er zijn tijden geweest dat het goedkoper was om uh, cocaïne te kopen... en dan maar overal naartoe te rennen, in plaats van tanken. Nou zijn het inmiddels wel wat betere tijden, maar hey, luister nou even. Een maand lang gratis tanken. En of je nou af en toe rijdt of de hele dag onderweg bent met lekker je radio op 538... dat komt altijd wel lekker uit, toch? Oké, okay, hoe werkt het? Als je gaat tanken, tank dan voor precies 53,80 euro. Ja, heb je hem? 538. Maak een foto van de bon en upload hem via 538.nl slash acties. Dan word je misschien teruggebeld door Wietse en Klaas of door Frank Dane. en tank je gewoon vier weken gratis. Lekker. ik in E7S komen eraan. En eerst de script. All the life she has seen. Oh, the meanest side of me. They took away the prophet's dream. For a profit on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow on his life to struggle and to me feel right that's how superhero learns to fly Goedemiddag, je bent bij 538. Mijn naam is Mark, goedemiddag. ik in A7S, 7S, hoorde je. En uh, kernkrachten voor De Script en Superheroes. Serieus waar, als je, als je, als je me had verteld dat Vincent van Gogh... eigenlijk was begonnen bij de McDrive, dan had ik je nog eerder geloofd... dan dit feitje. Is je dat Amy Winehouse is begonnen als rapster? In haar kindertijd staat zo'n hele schattige video van haar... met zo'n VHS-camera van vroeger gefilmd. En dan is ze gewoon ja, als klein meisje aan het rappen, joh. Dat <laughs> the super hit. Go to new a family Try to make me go rehab. I no, no, I back. No, no, I got the time and druppels op je voorhoofd voor de baas. De heg gaat snoeien bent, je vel gaat poetsen bent. Of, ja. Heerlijk de kerstboom aan het optuigen onder het genot van Radio 538. Ja, het is tenslotte al natuurlijk 1 november, jongens. Ja. Uh, nee, geen Mariah Carey, wel James Arthur, Rihanna, haar nieuwe en Chris Brown. Ze komen eraan voor je, zo meteen.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 Zet je productiviteit dan in de hoogste versnelling met Ford Pro Vehicles. Kijk op fordpro.nl. Kom nu naar Plus, want we gaan weer inslaan. En ja, dat voordeel merk je in je portemonnee. Iglo Ocean of Fish Cuisine, 1 plus 1 gratis. En u nog rookworst, 1 plus 1 krijg je van ons. Dus kom nu inslaan bij Plus. Beleef het verhaal in de draaiende theaterzaal. Nacht is door de Duitse Weermacht een is goed gebied gedaan. Ga naar soldaatvanoranje.nl Veranderen. Dat moeten we, dat kunnen we... en dat willen we als Shell. Dus investeren we ook in nieuwe energie voor Nederland. We ontwikkelen bijvoorbeeld waterstof... voor de streekbussen en vrachtwagens van morgen. Zo willen we bijdragen aan schoner vervoer voor ons allemaal. Wij veranderen voor een schonere toekomst. Benieuwd wat we nog meer doen? Zoek online naar Shell...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 Het internet zoals het used to be, a lovely place for you and me. je of, of Gebruik je data goed, het is niet te laat. Spread love in plaats van online haat. Ja, en maak je mama... Verspreid die positiviteit met unlimited data van Tele2. Voor maar 25 euro per maand. Zeg tele 2nl .no. We begrijpen dat je geldzaken je steeds meer bezighouden. Meer inzicht kan je helpen betere keuzes te maken.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 Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk, topkwaliteit en altijd laag geprijsd. Probeer deze week de AHA pasta saus, muslin naturel of pistache notenmix gezouten met 25% probeerkorting. Nu tot 20% korting op heel veel autoartikelen. Neem die stap, Scapino. Een mix van zon, wat wolken en een druppie regen. Temperatuur vandaag rond de 17. Morgen zonnig en graag gaatje op 15. Als je weer update bij 538 van Weer.nl. Dit is Flitsmeister met 538 Verkeer. Op dit moment in Nederland zijn er een aantal vertragingen. Dat zijn er 15. En je hoort ze nu op 538 vanaf 6 minuten. Op de bijzondere de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam... tussen Bunschoot en Barneveld 20. A2 Maarse Oude Rijn voor de Leidse Rijn Tunnel, De hoofdrijbaan 14. A4 Den Haag Rotterdam tussen Den Haag Zuid en Schip 2. 30. A12 utrecht Oberhausen voor Zevenaar vanuit Arnhem-Noord 14. A16 Ridderkerk-Terbresseplein voor Terbresseplein de Hoogdrijbaan 11. A16 Breda-Rotterdam voor Prins Alexander vanuit de Van Brienenoordbrug 12 minuten. A20 dan richting Hoek van Holland tussen Terbresseplein en Krooswijk door een pechgeval 6 minuten. En even verderop voor Prins Alexander 10 minuten. A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum vanuit Schiedam 18. de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden Zuid en Averwit Wassenaar 10. Dan zijn er controles, dan Dankjewel voor het doorgeven, dat zijn er vier. Je komt ze hier tegen, de A2, de Mos Eindhoven, bij Vught bij 127.7. A9, Amstelveen Haarlem bij Amstelveen, 29.6. utrecht Gorcum bij Houten, de A27 bij 69.5. En de laatste is de A73, echt wel opgepast bij 12.9. Jouw hits, hoor je op 538. <middelijs> Ronde 1. You know you Purple Disco Machine. Oh, I'm Esra. Jouw hits. Jouw. 538. 3, 8. I like to the city. She just turned 21. And I said, here's my number. Dit is Radio 538, 1 november. Ja, we zitten nu echt in die periode hè, dat het drie keer zo zwaar is... om jezelf s'avonds nog van de bank te tillen om richting de sportschool te gaan. Of in alle vroegte in het donker al te vertrekken naar je werk. Hulde voor al die bikkels. En de hits op 538, ja, die zijn natuurlijk speciaal voor jou... een extra tandje hartverwarmend. Chris Brown zometeen. En dit is nieuwe muziek. Rihanna. Lift me up. 3.8 met nu Chris Brown. Daarnet trouwens nog Rihanna, haar nieuwste Live Me Up. Ja, daar heb ik voor de zekerheid maar net even direct tussen gezet. Wat John en Britney en Hold Closer op jouw 538... met zometeen aan de lijn bij Frank, Daan en Jelte. André van Duin, wat gezellig, over heel onbakt. Ze bespreken de quote 500. Ja, en Cindy, zijn biel gisteren voor de deur van de IKEA in Hasselt. Nou, of die ouders ook nog met twee losse beentjes en zo gebruiksaanwezig staan... van oké, waar moet dit nou in? Dat gaan we zometeen horen bij Frank. Veel plezier, fijne dag! Zometeen op 538...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 De antwoorden op al dat soort vragen vind je tijdens de gratis KVK Startersdag. Boost je kennis op 5 november in de Jaarbeurs in Utrecht. Meld je nu aan op kvk.nl slash startersdag. Koop nu het extra dikke Linda Meiden winterboek in de winkel of bestel hem online. Slim boodschappen doen? Zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij Coop op en co Dubbel fris of taxi? 1 plus 1 gratis.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 Mediamarkt. Eenvoudig kiezen, eenvoudig kopen, eenvoudig installeren. gbrit.nl slash pecs. Ja, beter hier. Hey, ik bel je, want bij Lapara krijg je nu 5 gigant. En onbeperkt bellen voor maar een tientje per maand. Lapara Simoli, doen. Het is Merkenfestival bij Piet Klerks. Het moment om van je huis een thuis te maken. Profiteer nu van meer dan 100 acties op alle bekende woonmerken. Kom langs. Je hebt tot zondag 13 november...